Eten op de bank voor de tv. En daarna ruim ik op en zet jij tegen. thee. Mijn hoofd ligt op je schouder en ik weet. Dit zijn de momenten. Nieuws van 1 uur krijg je van Daphne van der Meijs. Goeienacht. De politie is dringend op zoek naar een minderjarige jongen en twee minderjarige meisjes. De jonge tieners zijn sinds woensdagavond vermist... toen ze te voet vanuit het Noord-Brabantse dorp Sleewijk zijn vertrokken. Het is onbekend waar de drie nu zijn. De jongen heet Jesse, een van de twee meisjes heet Zoe. Van het andere meisje is de naam niet bekendgemaakt. Een van hen komt uit Hardingsveld, Giesedam. De stoffelijke resten die vorige maand op Tasmanië zijn gevonden, zijn waarschijnlijk van de vermiste Celine Kremer uit België. Kremer verdween in juni 2023 tijdens een wandeling bij de Philosoferwatervallen. Haar auto stond bij het pad, maar van haar zelf was geen spoor. De politie denkt dat ze verdwaald raakte en omstandigheden niet overleefde. Een lijkschouwer moet het nog definitief bevestigen. De tweede wedstrijd van de wereldbeker schoonspringen in Jalisco, Mexico gaat niet door. World Aquatics heeft het afgelast omdat er veel geweld is na de dood van kartelleider El Mencho. Ze zeggen dat de veiligheid van de sporters het belangrijkste is. De Mexicaanse regering kijkt nu of de wedstrijd ergens anders in Mexico kan doorgaan. Voetbalwedstrijden werden ook al uitgesteld. Netflix stopt met het bieden op Warner Bros. Discovery. Volgens de top van de streamingsdienst is de overname te duur... en financieel niet aantrekkelijk. Concurrent Paramount Skydance deed een hoger bot... en krijgt daardoor voorlopig de beste kans om Warner Bros. Discovery over te nemen. Voor Netflix betekent dit dat ze op dit moment niet groeien via deze overname. En dan nu het weer van Weer Online. De nacht verloopt zacht met 10 graden. ochtends is het nog zonnig, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Uiteindelijk gaat het ook regenen. Het wordt 10 graden aan de kust tot wel 18 graden in het oosten. zo voor het ANP-nieuws. Q of dan van Flitsmeister met uh, geen files op dit moment. Wel Flitser gemeld. Twee zelfs op de A2 Utrecht richting Den Bosch bij 94.2. En de A12 Zoetermeer richting Gouda. Daar staan ze bij 19.5. Hey! Ja, Judith Echt krijgt zo met een paar hele moeilijke spreekwoorden en gezegd is voor de kiezer. Ben je er oh, klaar voor? Nou niet echt! Alright Boots on the ground, hard in the sky, I'm living life not asking why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 en Holy Water. Zometeen Chabuzy en Mel Smit Blink twice. Ook uh, Juste. Turn the lights off. En als je je nou afvraagt, uh, waar is, waar is je dit eigenlijk. Ja, die zitten. Uh, Ik ben er gewoon. Die zit uh, tegenover mij. Ik ben even hier uh, blijven zitten. Ja. Want, uh, nou ja, het is eigenlijk best wel, toch ook wel een leuk verhaal. Je leert elkaar ja. natuurlijk zo tussen de bedrijven door, leer je elkaar kennen. En, en wij, uh, ja, wij hebben het eigenlijk over allerhande zaken. En maakt niet uit waar we het over hebben. Dus er zit eigenlijk altijd wel een spreekwoord in. Nou ja, aan jouw kant vooral. Dat wil ik net zeggen. Ik gebruik heel veel spreekwoorden en gezegden. En toen zei Judith, of nou het begon mij op te vallen... dat Judith regelmatig zei... Huh? Wat zeg je nou? Wat is dit? Wat betekent dit eigenlijk? Ja, ja, ja. Maar ik denk ook wel dat... wat ik gisteren ook zei. Ik denk dat het toch ook een beetje een leeftijddingetje is. Dus als je luistert, misschien herkent het wel, misschien niet. Maar ja, want ik ben... Uh, 40. 39. Bijna 40. En jij bent? 35. 21. 30. <laughs> nee, ik ben 30. Maar ja, goed. goed jij, jij, jij, probeert, euh, jij doet verwoede pogingen om spreekwoorden en gezegden ja. euh, te gebruiken. Soms zet je ze verkeerd in, maak je ze anders af. Ja, Soms klopt. maak je helemaal gewoon een puinhoop van. Dus ik dacht, nou, laten we daar een quiz van maken. Ja, uh, het werkt als volgt. Uh, je krijgt zometeen uh, een, een gezegde. En dat moet jij dan afmaken. En het leuke is als je luistert. Uh, je mag zometeen meespelen in de q Cap. Dus je zou je alvast open kunnen doen. Open kunnen klikken. Uh, klik je dan zometeen het goede antwoord aan. Dan hoor je je naam op de radio. En mijn fantasie is natuurlijk dat er gewoon 300 mensen het goede antwoord uh, aanklikken, Want uh, je naam wordt voorgelezen door Judith. Dus dan <lacht> ja. lopen we zeg maar de hele nacht uit de rails. Omdat jij een kwartier lang alleen maar namen moet noemen. Ja leuk. Dus klik le vooral het goede antwoord aan. Oké, okay, zullen we eerst even proef... Uh, ja, doe maar even een, even een warm... Uh, hoe zeg je dat? Een warming-upje. Warming Opwarmopgave. Ja, dat kan ook. Oké, okay, daar komt-ie. Je moet de huid niet verkopen. A. Maar eet altijd vette vis. B. Voordat hij geschoren is. Of C. Voordat de beer geschoten is. Mag je nog één keer? Oké, okay, ik zal ze dan helemaal lezen. Ja, dat is beter. Je moet de huid niet verkopen, maar eet altijd vette vis. Dat is A. Ja. Je moet de huid niet verkopen, voordat hij geschoren is. Dat is B. Of... Je moet de huid niet verkopen voor de beer geschoten is. C. <lacht> heb je enig idee? Nee, ik heb echt werkelijk geen flauw idee. Nul. Nul. Ja, ik hoor dingen die ik gewoon van mijn langste leven nog nooit gehoord heb eigenlijk. Ik weet ook niet wat het is. Waar zit het in? Heb ik het niet op school gehad dan, of zo? Um, nou, of niet ja, op heb zitten letten. Ik heb zijn. wel elke keer, ja dat kan ook nog. Ik heb wel elke keer twijfel. Ik twijfel tussen B en C. Waarom? Ja, omdat. Voordat uh, hij geschoren is, voordat ja, de beer geschoten is. Ik denk altijd ja, zeg maar die lijken een beetje op elkaar. Die kunnen een beetje, want zeg maar, ik denk oké, okay, je moet dus niet iets doen voordat je zekerheid. hebt. je moet niet je baan opzeggen voordat je zekerheid hebt dat je een nieuwe. Bijvoorbeeld zo, dan kan je dit gebruiken. Dat is wat ik denk. Oké. Okay. Dus ik denk, maar ik vind de huid geschoren nogal gek. Dus ik ga voor C. Ik ga voor de beer voor de beer geschoten is. Ja. Je moet de huid niet verkopen voor de beer geschoten is. Ja, vind ik wel logisch. Ja, ik vind het logisch. Ja, ja, ik in, ben er helemaal zeker van het bijna. Het, het is verschrikkelijk uh, dat ik dit tegen je moet gaan zeggen. Maar het is goed. Ja! <laughs> ja, het is Leuk. inderdaad heel goed. Heel goed, heel goed. Is het ook wat ik zei dat het was? Uh, men moet zich niet benoemen of zijn succes... voor men het behaald heeft. Of het betekent je moet geen dingen toezeggen... Oh, dat kan ook nog. Die nog niet van jou zijn. Nou, vind ik mijn op zich nog wel redelijk. Ja, nee, maar echt, het is heel knap gespeeld. Nou, dit vind ik ook wel uh, fantasie is dit, hè? Ja, okay. Nooit gehoord, maar een beetje invullen. Gaan we nu voor het Egi spelen? Ik zou zeggen: okay. klik de uh, Q-Music App open. Uh, daar vind je ook uh, de antwoorden. Kan je het antwoord aanklikken? Wie weet, we het zo meteen je naam op de radio genoemd. Oké, okay, dit is de opga opgave: Bezoek en vis blijven bevrijd van gemis. Dus A. B. Drie dagen fris. Of C. Tafelen met kerstmis. Dus bezoek een vis blijven bevrijd van gemis. Of bezoek een vis blijven drie dagen fris. Of bezoek een vis blijven tafelen met kerstmis. Uh, je mag er even een liedje over nadenken. Oké, okay, fijn. Spit we back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 Dank je, DJ. Ja, ga gang. <laughs> hele oude grap. Dat je, ja. dat, dan leuk... dat je dat dan leuk vindt. Ik heb die echt nog nooit gehoord. Oh, nou, uh, uh, Ja, het is als volgt. Uh, Joey zit nog steeds uh, hier. Want, um, Judith, uh, die. Uh, nou, leg het uit, Judith. Ik weet het. <laughs> je bent helemaal klaar. Ik ben helemaal klaar ermee. Uh, nou, ik <laughs> ben nogal slecht in gezegdes en spreekwoorden. En. Uh, nou, Joey en ik die lopen elkaar uh, wel eens uh, tegen het lijf aan, hier op de vloer. En Joey die praat altijd in spreekwoordentaal tegen mij. Gezegd dus, die, die echt, die, die om de havenklap komt er weer iets uit. En ik heb nooit een idee wat het allemaal betekent. Ik haal ze ook allemaal door elkaar, weet je wel. Nu komt de, nu komt de, de, de kat uit de mouw, weet je, en dat soort dingen allemaal. Mm -hmm. um, en jij dacht, we gaan, eens even, we gaan het eens even toepassen hier. Ja, we doen even een quizje. Ja, een quizje. Nou, je wist, je wist net al te scoren. Je moet daar eigenlijk niet verkopen. Voordat het beer geschoren is. Schoren is, ja. ja. Dat, dat wist je net inderdaad. Ja, dat wist echt. ik net wel. Ja. Uh, maar uh, ja, het is, is ook een opgave te vinden in de q Music app. Uh, bezoek en vis blijven. A, bevrijd en gemis. B, drie dagen fris. Of C, tafelen met kerstmis. Ah, ik, ik, ik hoorde dit en ik begreep het niet eens. Ik kon er geen, geen koek van maken. Ik kon geen chocola van maken. Chocola van maken. Ja, dat is ook al niet goed. <lacht> Ga niet goed, hoor. Maar eh, eh, maken je hebt geen idee. Nee, nee, ik heb echt het nooit, nooit gehoord. Ik kan je eerlijk zeggen, ik denk dat de zee sowieso fout is. Kerstmis vind ik heel raar. Bezoek en vis blijven tafelen met kerstmis. Ik, maar ik begrijp de eerste. Bezoek en vis. Ja, vind bezoek ik ook van bezoek. We ja, hebben bezoek en vis van... Hé, hey. hey, lekker, vis. Ja, Hé, hey, lekker. Het een hele rare dit. Bezoek en vis blijven. Dus dan houden we het nog over drie dagen fris of bevrijd van gemis. Even voor iedereen. Als je luistert, je kan dus de antwoorden aanklikken. En als je het zo meteen goed hebt, dan gaat Judith je naam noemen op de radio. Dus klik vooral aan. Oké, okay. ik, ik denk A. Ja, bevrijd van gemis. Maar ja. ik ga voor B, denk ik. Waarom? Ja, omdat ik denk A is zeg maar net. Ik zie voor me dat jij dit gaat maken. En dat je denkt, oh, dit is echt een goeie. Nu heb ik eigenlijk bijna zelf een spreekwoord gemaakt. Ja, maar en dat dit, het toch B is. Dus dan is het zeg maar op de kennis van... De hoe, dat je, dat je Ja, dat meienschap... ik, maar soms... Hey, ik heb laatst een eigen spreekwoord gemaakt. Ja? spelen. Is ook meespelen. Valspelen. Dus ik denk mee. even verder door. Oké, okay, dus bevrijd van gemis uh, laat je liggen. Je gaat voor drie dagen fris. Ja. Ja. Het is, ja ongelooflijk maar goed prima uh, de zeker ja bezoek en vis het antwoord is wow. drie dagen fris ja dat is het ja, heel goed ja, is goed. ja? Oh, ah. nou dat is oké okay. nou lekker. leerling maar ik hoor. weet alleen niet wat het betekent het betekent uh, als je ergens gaat logeren dan moet je maar een paar dagen blijven dus bezoek en vis Blijven drie dagen fris. En nou is de grap, is dat, ik zat even de poll te checken. Meer mensen hebben het fout dan goed. Oh, kijk. Niet dus de meerderheid enig. heeft gekozen voor bevrijd van gemis. Wat ik gewoon zelf heb bedacht. En trouwens, tafel met Kerstmis heb ik ook gewoon zelf bedacht. We hebben lol gehad hier op de redactie. Ja, dat zal wel inderdaad. Moeilijk, moeilijk om dat te bedenken. Uh, maar er zijn zeker uh, een aantal mensen die het goed hebben. Drie dagen fris, het goede antwoord. Nou, uh, wie hebben het goed hier? Wie hebben het goed? Uh, Sandra Koster, Remco van der Bij, Mick Garzen, Jalen Buurmans, Harmjan Koster, Rens Hoogendijk... Petra Ter Haar, Emiel van Wijk, Trudy Jongkamp, Björn de Bresser. Wendy van Ekeren, Charelle Rossi, Anouk Buscher, Zander Boling, Jonathan Schutten. Ja! Wow. Morgen weer? Oh nee, morgens weekend. Nou, dan wou ik vragen: mag ik uh, vaker komen met dit? Absoluut. Je kan mij altijd inbellen. Doe ik. Ciao. Bye. Ik hang nu op. Nee, jij ja, ja hang jij. Jij moet eerst ben een eikel. I've tried no trying to catch my breath since I was 17. I've heard, I've cried, and we Republican Run. Goedenacht, het is uh, vrijdag 27 februari 2026. Hoe is het? Ben je een beetje fitte dag doorgekomen? En wanneer heb je voor het laatst gedacht? Waar is mijn handgel? Of iemand uh, heel wantrouwend aangekeken omdat hij net iets dichtbij in de rij stond? Ja, klinkt een beetje gek die vragen... maar een paar jaar geleden waren ze doodnormaal. Het is namelijk vandaag precies zes jaar geleden... dat de allereerste coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld. Vandaag precies zes jaar geleden. Er was een man uit de Loon op Zand... terug van vakantie uit Noord-Italië... en vanaf dat moment stond de wereld hier ineens ook stil... Ja, ineens leefde met anderhalve meter afstand. stickers op de supermarktvloer waar je heen moest. Mondkapjes in elke jaszak. Handen desinfecteren tot ze kerk droog waren. Avondklok waarbij je voor tien uur binnen moest zijn. En als je spontaan ergens even een koffietje wilde doen... moest je eerst je QR-code laten zien. Ja, hè? weet je dat nog? Bizar. Ja, ja Dat zometeen ook nog zoiets eh, straks in de geschiedenisboeken zelf staat. Dat kinderen later gewoon aan jou vragen... Hey, moest je nou echt toestemming hebben om na 9 uur buiten te zijn? Ja, en het allerergste moment... Was Misschien nog wel de testraatjes. Weet je wel, dat stokje dat volgens de GGD ja een klein beetje kietelt. Maar eigenlijk in werkelijkheid bijna ongeveer zo je hersenpan aanraakte. Ja, en dan duimen ook nog, dat als je corona had, dat je smaak niet wegviel. En als dat zo was, nou, kon je gelukkig nog wel genieten van deze. The Verve en Bitter Sweet Symphony. Snap je? Ja, heel flauw misschien.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 Olivia Dean zo so easy to fall in love. Nou, weet je waar ik uh, achter kwam? Er zijn best wel wat liedjes gemaakt... waarin artiesten de naam van andere artiesten droppen. Hier, bijvoorbeeld uh, Train met Hazel Sister. Daarin zegt hij Madonna. Ja, ja, of wat dacht je van de Miley Cyrus en Party in the USA? Jay-Z's song, Jay song was on is niet de enige, want ook Jason Derulo doet het in is it that hear, Trumpets. Komt-ie, komt-ie. Katie Perry song. Perry song. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar dan heb ik nog de overtreffende trap. Dat is toch wel deze? Want hier wordt niet alleen een artiest genoemd. Nee, de hele titel is al de naam van een artiest. Dit is Poos Malone van Sam Veld.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 Als je mega goed kan schrijven, nou dan zou ik als ik jou was gewoon een boek beginnen of een column. Of een dagje als je heel goed bent in tekenen. Nou, ik zou zeggen, begin dan een tattoo-account. Voor je het weet staat half Nederland met jouw ontwerp op zijn arm. Ja, dus als je kan zingen en je zit in een band die al podium staat... als Ziggo Dome, Lowlands, Rotterdam Hoyna, en noem maar op... Ja, dan moet je daar toch gebruik van maken. Nou, gelukkig gebeurt dat nu. Ik heb het over Maud van de band Somieu. Normaal hoor je haar als violist en uh, ook nog de achtergrondzang. Maar dit keer stapt ze echt naar voren. Voor het eerst zingt ze een duet met Camille. Dat is de leadzanger van Somjeu. En eerlijk gezegd, het klinkt echt prachtig. Ja, voorlopig is het ook meteen een beetje bijzonder, want dit is het enige nummer op het nieuwe album dat in april verschijnt. waar ze dus op de voorgrond te horen is. Stiekem hoop ik dat dit net het begin is van veel en veel meer. ex schrijven, schrijft Dark Before the Dawn bij Q. I'm The sky has to clear up Up above bij Q and Miles Away. Even een vraag, heb je wel eens wat gewonnen? Ja, medaille voor de zwemvierdagense... en een beker omdat je kampioen werd met je voetbalteam... of misschien wel de playbackshow op de camping. Ja, ik heb zelf ooit een beker gewonnen bij, hier bij Q Music. De verspreekbeker. Ja, omdat ik een Spaans liedje ooit verkeerd had uitgesproken. En dat was het liedje... Sí, antes te vera conocido. Ja... Schud zo even uit het mouwtje, hoor. Ja, ja, ja. Nou, Cloud die heeft ondertussen ook een prijzenkast in zijn huis gezet. En hij heeft denk ik al een plekje vrijgemaakt. Hij is namelijk genomineerd voor de Top 40 Awards... Beste Live Act Nationaal. Top 40 20 maart staat hij met de knikkende knieën... in Rotterdam Ahoy voor de Q-Music Top 40 Live. En je kan nog een handje helpen. Je kan je stem doorgeven via Qmusic.nl. Dat is ook de plek waar je nog tickets kunt scoren. Ja, echt de aller, de aller, aller, allerlaatste. En wie weet zie je dan dat jouw stem op Klauter voor heeft gezorgd... dat hij die avond zijn award kan ontvangen. Dat zou toch mooi zijn. Dit is Lada da bij Q. Dit zijn mijn laatste woorden, dat zijn mijn laatste woorden Wie denk je dat je bent? Oké, mijn hart dat breekt dus zo Stammen bij ons bij de deur. Dat heeft brilge mijn hoofd Oui, mijn hoofd Is dit de laatste ronde? Is dit de la fin van het leven? Ik ben mezelf niet meer On is het samen voor altijd Wat ik ook doe, het is nooit genoeg Hoe zijn wij klaar, est-ce que zei het Als je moet gaan, ga dan meteen Dan dans ik wel alleen La-da-da-da-da-da-da da, da, da, da, da. Sorted, the moment I'm in de two-zone, I'm on a Et toi, après m'avoir dansé, tu one-time, and I'm on a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 Q. Sounds better. Q sounds better with you.